De auto raakte afgelopen avond laat van de provinciale weg en belandde vervolgens in het water. Volgens buurtbewoners gebeurde dat na een achtervolging, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel meldde de politie op Burgernet dat de agenten op zoek zijn naar een auto die na het ongeluk in Duiven met hoge snelheid zou zijn doorgereden. Het weer trekt bewolking over en de temperatuur ligt tussen 9 en 13 graden. Overdag eerst zon, later in de middag of avond valt er wat regen. Het wordt 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. De dagen daarna wordt het nog warmer met woensdag lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Eet woensdag 35 graden. Zou het echt waar zijn? Nou goed, kom allemaal naar de wees per En dan spelen de maestro's en uh, de directie. En uh, ik heb een lekker soepie. Goed, hoorspel op herhaling nu. Terug naar 1959. Een, uh, natuurlijk een hoorspel van uh, Leon Povel. Waarvan u net uh, een, het vorige uur een mooi stuk interview hoorde. Uh, we gaan uh, luisteren naar De hel ligt niet ver van de hemel. En uh, dat moet je heel letterlijk uh, uh, nemen, want we gaan de lucht in. We verplaatsen ons naar een modern opleidingsvliegveld. De hel ligt niet ver van de hemel. Een hoogspel van Frits Meugli. Vertaling en regie Leon Povel. Nou, zien jullie een beetje op? Kul maar Sammy. We hebben nou vrij af. Okay, dank je. Als dus je hier blijft rondhangen ben je er nooit zeker van. Lockwood, huh? wat denk je ervan? Huh? Ga je nou mee? Huh? Ja. Liggen we nou lang uit als een vorst. Zet gaatjes in het <tie> plafond. Ik ben al lang klaar. Oh. Ik wacht alleen maar op jullie. Oh, okay. Nou, even nu dan. Voordat de sergeant de wereld er mee Wat aan het handje op het vliegveld? Zal er eens een kist in de poeier gevlogen hebben? Daar, oh je lichtkogel! Nog één! Hm? Het moet eens dus nog komen! Fuit, jongens! Fuit, dan moet Dat je hem zien! Kijk eens, daar eens? Brandweer, ambulance en een kraanwagen. Doe maar, het hele comité. En uh, drie vangnetten op de landingsbaan. Dan gaat er een, een een brokkenlanding maken. Hey, Joe. Joe, weet jij wat er hier gaat gebeuren? Ja, die straaljager daarboven. T-33. Kan geen gas minderen. Wat? Ja, zijn gashendel zit vast. vast. Nou wil hij proberen met 400 kilometer aan de grond te komen. Doe maar, alsjeblieft. Ik ben blij dat ik het hier ben. Ja, hij wil er ook niet uitspringen. Ze zeggen dat hij het bevel om de schietstoel te gebruiken naast zich neerlegt. Mm. Hij denkt er niet aan om zijn kist in de steek te laten. Nou, jongens, dat wordt een begrafenis eerste klas. Weten het dat hij bij het eerste vangnet over de kop gaat? Over de kop? Oh, wat weet jij daar nou van? Je laat zijn wielen netjes binnen, hoor. Een buiklanding is dan altijd het veiligste. Ja, maar bij een buiklanding krijg je vonken. Dat kan je wel, wel terusten rusten zeggen. Kerosine is een heel gemeen goedje, dat is veel explosiever dan benzine. Wacht nou maar af, uh, Gilmore is een oude rot. Laat dan ook Gilmore zijn, hè? Ja, waarom? is een oude vriend van me. We hebben op school hetzelfde kattenkwaad uitgehaald en dezelfde meisjes achteraan gezeten. Maar nou is je er toch het haasje. Nou, daar komt hij aan. Jongen, jongen, wat een bloedgang. Dwars door het eerste net. Als een scheermes door het tweede. Maar het derde. Geweldig! Dat heeft het gehouden. hè? jongens, wel gehouden! Ja, ja, ja! Oh, puur geluk, oude jongen. Heb je die vonkeregen gezien? De reinste vuurwerk. Nou, ja, wat heb ik gezegd, hè? Een oude rot. Ja, die zal ook een heet achterwerk gekregen hebben. Oh, daar zijn ze al met de Brancana's de cockpit. Nou, wat zeg je me daarvan? Stopt er doodleuk uit. Helemaal alleen, een beetje onzeker, maar verder is het toch helemaal in orde. Als je me nou zegt. eens, steek de sigaret op alsof het dagelijks werk was. Nou, nou, mijn compliment, jongetje. En ah, geen schrammetje? Gilmore is een vent waar je op kan bouwen, zeg. Die laat het er nooit bij zitten. Zeg, zeg, zie je dat? Wil niet per brankaart vervoerd worden, maar stapt in zijn jeep en grijnst op de koop toe. En weg met het spul. De kies wordt ook al weggesleept. Nou, over een paar dagen vliegen het oude kring weer, let me op. Ja. Nou, de voorstelling is afgelopen, jongens. Ja. Hé, hey, daar komt de kop met zijn jeep. Die kan ons wel even meenemen. Oh ja, zeg. Hé! Hey. Mike! Oh. breng ons even naar de poort. Anders zijn onze verlofpasjes verlopen voor we buiten zijn. Ja. Oh, eh. Lopen is er niet meer bij, nee? hè? Nee, hoor. Ja. Nou, fijn. Parachutisten moet je in de watten leggen, zeggen ze. Ja. Nou, vooruit bedraagd. Ja. Hello, ja, de draaljagerpiloot mag geen zenuw hebben. Die opleiding alleen al, hè? Wat ze met de kerels allemaal uitvoeren. Nou, ik kan je wel vertellen, wie niet van ijzer is... ...belandt binnen de vier weken in het wangbuis. Nou, <laughs> dan ben ik toch maar liever parachutist. Al is het dan ook niet bepaald, een, een levensverzekering. Oh, nou, is ik hier een verstuikte enkel of een verrekte arm? Alles went. En als je parachutist niet opengaat, ook een kwestie van wennen? Bij ons wel nooit gebeurd. Kans van 1 op de 10.000. En als jij die uh, 10.000ste bent? Nou, dat ben je pech jepegaand, Joh. Hahaha. Goedemorgen. moet ik Ja, dankjewel. Hé, hey, mag ik die pasjes ook even zien? Ja, ja, ja, ja, ja. Of zijn jullie al bij je meisjes? Jij niet jaloers voor hoor. Die hebben we u even vast. Ja, mij. Ja. Nou, hier. Jij dan, sportje. Ja, ik had het dan meteen laten zien. Naar ja, vooruit, we willen er nog meer naar buiten. Jongens, op opvrije een beetje. Zo, hey, hey. nou, daar zijn we dan. En wat nou? vragen deze rimboe. Ik heb zin in een opfrissertje. Oké, okay, ik doe mee. Ja, spelletje poker in de Ohio bar. Ik ben je man Sonny. Als je maar niet begint te jammeren huh? heb je het vel over je oren haalt. <laughs> en jij, Lockwood? Nee, zonder mij jongens. Uh, uh, uh. Ik ben wat anders van plan. Oh. Laat me zien je. Doe maar. Kijk eens even, weer zo'n liefje. Het <laughs> dat kleintje zou best bij mij passen. en Die wagen is ook niet van slecht slechthouders. Wat zou die vrouw toch in hem zien? Hè? Ja, laat Lockwood me schuiven hoor. Nou, nee. een stofwolk. En weg zijn ze. Ja. En wij maar in die stinkende bus zien te komen. Ja. Blijf dan niet staan plakken, maar kom mee, jongen. Ja, kom nou mee. Heeft mijn telefoontje je erg verbaasd, Wayne? Mm -hmm. Na zo'n tijd? Ik vond dat ik me zo'n beetje met je moest bemoeien. Je zit me te veel in de kroeg, heen? Hé, hey zeg, uit je me schaduw? Oh, in dit nest kom je alles te weten. Kijk eens hoe mooi de taal daar ligt. Ja, prachtig. Zeg, ken je de omgeving hier eigenlijk? Alleen maar van bovenaf, van die paar minuten voordat je springt. En dan interesseert het natuurschoon je maar matig. Dan denk je er meer aan hoe je kan voorkomen dat je je benen niet breekt... ...of van met het lid rijdt. Dat begrijp ik. Zeg, waarom krab je zo'n hoekje? Ben je bang voor me? <tus> Doe nou. Zie ik er zo uit? Een parachutist die bang is. Je bent net mijn broer. Die denkt ook dat je pas moedig bent als je lichamelijke angst weet te overwinnen. En daarom stoft hij zich ook zo uit bij de autoraces. Ik probeer hem dan aan het verstand te brengen... dat er veel meer moed voor nodig is om het alledaagse leven aan te durven. Maar ja, zo zijn de jongens nou eenmaal. Voor het leven staan ze op de vlucht en springen dan blindelings in het gevaar. Jij bent precies zo. Zeg, waar wil je eigenlijk naartoe? Denk je nog wel eens terug aan onze college-tijd? Allicht. Nee, ik bedoel aan de tijd dat je nog met Floyd ging. Dat is afgelopen. Maar waarom begin je daar weer over? Omdat ik je nooit heb kunnen begrijpen. Ik dacht dat jij evenveel van Floyd hield als zij van jou. Maar Floyd heeft het uitgemaakt. Vergeet dat niet. Besef je dan niet wat er in haar omging? Ze wist heel goed dat ik na nou mijn studie nog onder dienst moest. Je toch niet bij de luchtlandingstroepen? Wat heeft je toch bezield om je daar vrijwillig voor op te geven? Misschien heb je gelijk, Laris. Ik wou mezelf bewijzen dat ik een flinke vent was. En? Hoe denk je daar nu over? Ach, de helft van de dienst zit erop. Nog een jaartje, dan heb ik een baan als ingenieur. Heb je al een baan? Ja. Dat vind ik fijn, moeheen. Daar ben ik nog echt blij om dat je nu een doel voor ogen hebt. Je had zeker helemaal geen verwachtingen meer van me, niet? Ja... Je leefde van de ene dag in de andere, sinds dat van toen. Hm. Er werd zo het een en ander van je verteld. Nou ja, je kan nou helemaal niet eeuwig tussen de kazerne kazernemuren blijven zitten. Vliegen, springen, straffe opleiding. Meer of minder goede kameraden. Nou ja, af en toe spring je wel eens uit de band. Je wil geen spelbreker zijn. Ook dat is een reden. Ach, weet je, Gladys, er was natuurlijk ook nog wat anders. Als ik zo zat te piekeren voor alles wat ik aan stoms gedaan heb. Het heeft het voor zin? De vader was in ieder geval tegen me. En daar verbaast hij je over? Hij vond je te ongedurig. Niet de gedroomde man om zijn dochter met een gerust geweten aan toe te vertrouwen. Gedane zaken nemen geen keer. Hoe gaat het eigenlijk met haar? Hm, hoe zou het er gaan? Twee maanden geleden is Floyd erachter gekomen dat jij hierheen was overgeplaatst. Sindsdien is ze doodsbang bang? Waarvoor? Telkens als er een machine met parachutisten over het veld cirkelt, vliegt ze naar het hek. Laat de verrekijker niet zakken tot de laatste parachute is opengegaan. Vanwege mij? Ja, maar dat is toch onzin? De parachutes gaan automatisch open. Die zitten met een lijn aan het toestel vast. Een lijn van het beste onbreekbare nylonweefsel dat je je maar denken kunt. En moet Floyd daarom minder bang zijn? Maar er zijn duizend veiligheidsvoorschriften. Voor ons, voor de piloten, voor de fabriek die de schermen maakt, voor degene die ze vouwen en pakken. En dan voor onze ouwe, voor Major Keating. Als je die zou kennen... Oh, die komt vaak bij ons. Ach, wat een kerel is dat. Vliegt met zijn 55 jaar nog als een duivel. Nou, iedere middag vliegt hij om een uur rakelings over het dak van de mes. Dat de soep uit de borden <laughs> gezogen wordt. Iedereen bukken. Daar heb je de ouwe. Volslagen, <laughs> gek. Maar hij weet niet van ophouden. Hij wil alles zelf ondervonden hebben, omdat hij voor alle verantwoordelijk is. Zijn waarom sla je hier af? Waar ga je naartoe? Naar Floyd. Naar Floyd? Hm. Ik kan het niet langer meer aanzien. Floyd is mijn beste vriendin. Maar Gladys, wat bezielt je. Je kunt toch niet zomaar... Ja, Wayne, ik heb alles goed overwogen. Floyd zit op de waranda achter het huis. Haar vader is er niet. Je hoeft nou alleen maar naar haar toe te gaan. Wat? Oh, waar wacht je nou op? Ja, gewoon nou hier, hier Gladys, dat is toch... Ga dan tenminste mee. Niet verder dan het hek. Is het dan echt waar dat zij... Ze heeft nooit opgehouden van je te houden. Ik kan het nauwelijks geloven. Kies nou maar. We hadden het daar straks over moed. Wij dat nou alweer vergeten. Zie je nou wel. Hier Ja Mag ik binnenkomen Ga toch zitten We staan elkaar maar aan te kijken Zal ik iets te drinken halen Het is zo warm Ik heb kleiders ontmoet Zij reed me hierheen Wat heeft ze je verteld Alles, Floyd Ik wou dat ik er eerder was tegengekomen Hoe dikwijls heb ik zitten piekeren Hoe ik Nou weet je het Floyd, ik moet blind geweest zijn. Ik dacht dat het destijds een gil van je geweest was. Ach, Wayne. Ik hield zo van je. Jij ging naar de luchtlandingstroepen. Gedane zaken nemen geen keer, Floyd. Ik zou het een beetje dwaas vinden om je daar nou nog excuus voor te vragen. Maar vanaf vandaag zal ik de dagen aftellen. Nog een klein jaartje en dan... 300 dagen. Een eeuwigheid. En elke dag zal ik opnieuw in angst zitten. Maar dan kan er kan me toch niks gebeuren, Floyd. Geloof dat nou toch. Iedere handgreep is voorgeschreven. Ik heb al meer dan veertig sprongen achter de rug. Ik ben er nou rot, om zo te zeggen. Ja, Wayne. Ik zal me beheersen. Maar laten we nou ergens anders over praten. Wat ga je doen als de dienst erop zit? Werken en nog eens werken, Floyd. Hm? Ik heb al een baan als ingenieur in het vooruitzicht. Oh, oh. wat ben ik gelukkig, Wayne. Voor het eerst in een jaar. Ja, ik ook, Floyd. En ik zal je bewijzen dat ik ook moedig kan zijn. Wanneer springen jullie weer? Morgen? Waarom vraag je dit nou? Dat moet je niet ja. weten. Jawel, jawel, dat is beter. De onzekerheid duurt dan maar een paar minuten. Anders de hele dag. Dus, wanneer? Morgen om tien uur dertig. Morgen om tien uur dertig. Goed. Je moet het me altijd laten weten als je kunt. Ja, Floyd. Ik hou immers van je. Ik ben al door van je blijven houden. Zeg dat je me gelooft. Ik geloof je, Brian. Liefst, ik geloof je. Wow, oh, oh, Je muziek. Oeh. Madre Mia. Mijn kop barst. Ga dan de volgende keer in een melksalon zitten, flessenkind. Over een half uurtje springen. Oh. Wayne, huh? heb je een glas water? Oh, ja, keel is zo droog als die hele vervloekte woestenij rondom. Kom liever onder de douche. Ga uit, klee uit. Pas op ben je niet zo dichtbij komen. Explosiegevaar. Ja, ja. ja. die ploft ja. vandaag nog uit elkaar. Ja, of spuugt ja. Murphy's machine onder. Ja. Of springt voor je bevel krijgt en landt dan op de controletoren... midden op het bureau van de baas. Oh, leuk. Of de naast de microfoon van Moffa. Ja, dat ja. zou wat voor Moffa zijn, zeg. Ik zie de grijze al voor me waarmee je gypsy van zijn bureau veegt. Hé, hey, wat moet jij hier? De lucht in met jou? Ik heb je nog geen verlof gegeven om te landen. Ja, dat is goed. Ik heb er genoeg van. Ik zeg gewoon op. Ik heb geen zin meer om te springen. Vandaag helemaal niet. Had je vroeger moeten bedenken. Niemand heeft je gedwongen hiervoor te tekenen. Ja, dat weet ik. Nou, uh, ben jij eigenlijk zover? Goed zo. Nou, vaart onder de koude douche. Anders maf je straks weer. Net als in de laatste les. me ja, nou ja, los. Ja, ja, toe nou. Kom wel. Uh. Eh. Dat doet de mens goed. Ja. Ja. Maar uh, aan die lessen betreft. Nou kun je me nog meer vertellen hoor. Zonder theorie. Ja, daar ga je niks aan. In geval van nood. Ah, kom, kom, kom. Kom. Adem inhouden. Dit zie ik. Kom. Ja, ja, het is toch zo. Ja. Oh. Vroeger. Ja, vroeger was het wat anders. Hoezo dan? Wat is er dan helemaal veranderd? Je hebt je weer vergeten dat je vroeger je eigen paashuit moest vouwen. Ha, wie niet op zijn gezicht wou pakken, moest bij het vouwen opletten. Nou. Sinds ze daar een aparte kompie voor hebben, heb ik altijd een heel raar gevoel in mijn maag. Hé, hey, zeg, wacht eens even, Gypsy. Wat wil je daarmee zeggen? Dat het voor hen geen verschil maakt of je parachute wel of niet open gaat. Zij hangen er niet aan. Jij en ik hangen nou, er aan. laat ze dat niet te horen krijgen, vriendje. Maar... Anders zullen ze jou nog eens de gazen nemen. Die weten veel te goed wat er van hun betrouwbaarheid afhangt. Gypsy, als ik niet wist dat je nog dronken ja, bent, Ja, eh, ja, ja, ja, ja, ja. Laat maar. Ik bedoelde het niet zo. Je kent de voorschriften net zo goed als wij. Mm. Iedere man van de kompie kan ineens het bevel krijgen... ...om met de parachute die een gevallen heeft omlaag te springen. Ja, ik weet het. Ik sta nog wat uit te kamer. Derde ploeg, klaarmaken voor de sprong. Mm -hmm. Beetje opschiet als het kan. Vijf minuten rijden we weg. Alsjeblieft. Commanderen, van vroeg tot ja. laat. Ja, Moeten ze hier misschien een invitatie sturen goud op sneeuw? Oh. Ach, <laughs> laat hem toch kletsen. met maakt er geen steek van. Als Murphy op dit knopje drukt springt, hij ook zonder dat Harris hem een setje moet geven. Tuurlijk, is goed afgericht. En al met al moet het een prima beestje dat af en toe moet grommen. Anders was hij toch niet in onze troep verzeild geraakt. Nou, nou zijn we zo ver opschieten dan. Harris, wacht niet. Die laat ons ijskoud in een looppas naar de machine komen. Ja. Hé, hey, Gypsy, je valhelm. Ja? Straks vergeet je je shoot ook nog. <laughs> we zal die Harris straks met jou weer een plezier beleven. Ja, dat zal het ook. Ja, de wildste hoop natuurlijk weer het laatste. Hè? Instappen, je hoeft de bemanning voor jullie geen overuur te maken. Ja, en u ook niet, Sergeant. Als ik uh, het goed heb, dan uh, staat u altijd naar de dienst het eerst bij de poort. Gaat je geen barst dan wat ik naar dienstijd doe, jongen? Oh, help me dat eens even in, White. Ik voel me heel lekker. Ik heb zo'n idee dat ik mijn hele ontbijt er straks hey Hé, hey, hey, hey, hey, ben je nou helemaal? Doe dat maar als je aan je ziek hangt, hè? Dat doe ik als het mij uitkomt, kapito. Dat is mijn goed recht. Kan niemand me verbieden. Nou, zit je er nou nog niet in? Pet ze kan je straks. Op je plaats. Doe we zijn weg. Wat zit je toch te gesticuleren, Lockwood? Waar je een bepaalde machine uitzoeken? Laat het maar aan Moffa over, hè? is daar beter in thuis. Ik heb alleen maar gewenkt, Sergeant. Naar die piloot en de straaljager. Oude vriend van me, luitenant Jill Moore. Dat is die vent die gisteren die mooie buiklanding maakte met zijn T-33. Interesseert me minder dan jullie eigen landingen. Zo, we zijn er. Altijd zal Over vijf minuten gaan we naar boven. Zorg dat u mensen in de kist komen. we moeten starten. In orde, sir. Instappen en met twee volgens spring naar maar. Nou, kom, kom, kom. De twee nieuwelingen blijven bij de deur. Die willen de kunst afkijken. Nou, nou, dat zou wat voor mij zijn, hè? Zo'n posje op de achtergrond als Een Beetje commanderen, beetje opjutten. Beetje in orde, sir. Je hoeft niet te springen. Je blijft maar lekker in de wieg zitten. Die kijkt hoe wij eruit vallen. Ja, zorg dan dat je gauw sergeant wordt. Ja. Je kan zelf commanderen. Ik droom er soms van, hè. Dat Herres ook een parachute heeft, hè. Dat ik hem mee naar buiten neem. Nou, stel het hem eens voor. Zo, gewoon mee naar buiten, zonder wegen geklets. Uit, uh, uit louter sympathie, snap je wel. Ja, nou is het wel genoeg, Bartello? Je hebt nog altijd goede oren. Oh. Ik kan er toch niks aan doen dan droom. Wij met z'n tweeën aan een parachute. Hè? Op een paar meter afstand, maar samen in de lucht. Dat zou het wezen. Dacht je dat ik nergens meer voor deugde? Vanwege die paar kale plekken op mijn kop. Huh? Vergis je maar niet. Ik kan jullie baby's altijd nog wat leren als er een bank komt. Ah, dat liedje kennen we. Voor het zover is, praten ze allemaal zo. Oh, toch? <laughs> zeg waar zat jij zo'n vijftien jaar geleden? Vijftien jaar geleden, ik even narekenen. Nou. Uh... Op school natuurlijk. Juist ja. En mij hebben ze toen in de rug van de Duitsers neergelaten. Normandie, wel eens van invasie gehoord. U, Ja. Had ik jullie kinderachtige smoedjes wel eens willen zien. Hm. Wat jullie hier doen, dat beetje springen, hoor. tot het betere tijdverdrijf op een zondagmiddag. Daar kan je gif op nemen. Wat is er aan de hand, hè? Zijn ze weer aan het muiten? Wel oh, nee, sir. Vriendschappelijk gesprekje, hè? Goed, maak de zaak dan maar dicht. We gaan. Hoe is de stemming? Uitstekend, sir. Portello bijvoorbeeld, kan zijn beurt nauwelijks afwachten. Wat bedankt. Portello zeg je? Je ziet er zo goor uit. Of komt dat door de belichting? Te veel gegorgeld, sir. Nou, doe je best, mannen. beetje kalmpjes met die twee nieuwelingen. Hè? Geen voorramers. Nee, komt wel goed, sir. Op het gemoed werken aan het altijd. Nou, daar gaan we maar. Precies tien uur vijfenveertig gaat de eerste eruit. Het beste, jongens. Alles oké? Okay? Alles oké, okay, Murphy. Toren aan 2356. Luitenant Murphy naar de startplaats. Begrepen? Machine in orde, Lopste? Machine in orde. Remblokken weg? Remblokken weg. Achterklaar, Heers? Achterklaar, Sir. Toren aan 2356. Luitenant Murphy, start is vrij. Droppingszone aanvliegen vanuit 170 graden. De wind is gedraaid. Herhalen. Begrepen. Droppingszone aanvliegen vanuit 170 graden. Ik start. Toestel Wayne zit. In die grote die net start Dat is een toestel. Je moet niet bang zijn, Floyd. Ach nee, sinds gisteren is alles anders geworden. Nu weet ik dat er niets gebeuren kan. Toch bewonder ik je. Er is wel een beetje moed voor nodig. Voor Wayne en voor jou. Ach, Gladys, ik wil best een half uurtje moedig zijn. Maar niet dagenlang. Wat is dat opwindend, Floyd? Mm -hmm. Wanneer gebeurt het nou? Uh... Zie je daarachter die gele strook zand? Mm -hmm. Daar begint de droppingszone. Nou, ze komen betrekkelijk dicht bij elkaar neer. Maar zodra ze beneden zijn, rukken ze hun valhelm af. En dan zie je allemaal lachende gezichten, omdat ze dan weer achter de rug hebben. Geef mij een kijkers even. Ja, als ik hem weer terug. Kijk, wanneer iets gaan springen, hoor. De vlucht voor je met verlof gaat. Waar ga je heen? Weer naar Miami? Nee, deze keer niet. Nou, wil ik eens luieren. Dat ja, was je de vorige keer ook van plan. Maar nou doe ik het. Lekker vissen, jongen. Waarop? Op kleine meisjes? Haaien. Met mijn schoonvader in SP. Golf van Mexico. Die zit me al jaren door te zagen of ik eens meega. Geen slecht idee. Kost me geen cent. Integendeel. Als ik zijn record breek, dan komt dat de bruidschat waarschijnlijk ten goede. Die is bezeten van de hengelsport. Nou, ja, als dat zijn enige fout is. Voor het tijd dat je bijdraait, Murphy. 10 uur 38. Ik ben bezig. Zo. Laat Harris maar aanstalten maken. Hallo, Harris. Deur uitlichten. We zijn aanstonds boven de droppingzone. Gebeurt, sir. Dekker spreekt als eerste. De nieuwelingen zijn oké. Okay. Een beetje pips om de neus, maar geen knikken en knietjes. Het zal u wel lukken. Soms denk ik dat u een ander beroep had moeten kiezen. Wat nou? Wat had ik dan moeten worden? Hypnotiseur of domteur met een stelletje tijgers? Ja. <tie> Ja, nou, je doet wat je kunt. Hè? Hoeveel minuten nog? Vijf en een half. Over een kwartiertje zitten we weer beneden. Hoop ik ook, sir. Toren hmm. aan 2356. Wind is wat krachtiger geworden. Komt nu met sterkte acht. U kunt beter zakken tot 300 meter, anders moet Harris en mannetjes in de omliggende staten gaan ophalen. Begrepen. U houdt er wel van om uw mensen een beetje aan het werk te zetten. Niet, Mofra? Betaald, sir. Nou, mag u voor mij ook wat doen. Belt u even naar de mes. En laat een fles whisky met veel ijs op mijn kamer brengen. Vanwege Lobster's laatste vlucht voor zijn verlof. Herhalen. Spijt me, sir. Voor die vegersbrekken zijn over deze installatie niet voor Oorland. Anders graag. Sluiten. Wat zeg je met daarvan, Lobster? Die moffa weigert een bevel uit te voeren. Wacht maar, ventje. Pieter, Kerelanders. een keer al anders. De beste man die ooit in de controletoren heeft gezeten. Ja, die kan bij de commandant een aardig potje breken. En dat weet hij maar al te goed. Die heeft alles meegemaakt, hè? Buiklandingen, landingen op één wiel, landingen met brandende motoren. Blijft koud als een Eskimo in een koelkast. Trekt er zich niks van anders de hele boel op zijn kop staat. Nog een beetje lager, Murphy. We zitten nog op 340. Nog een beetje. Goed zo. Precies 300. Nog anderhalve minuut. Dus, voor de laatste keer. Jullie tweeën springen als nummer 9 en 10. Zodra de lange bel klinkt en het transparant oplicht, begint het spul. Let dan goed op Dekker. Die geeft een gratis voorstelling weg. Zou je zien hoe vlug het dat gaat? In 40 seconden is het gepiept. U uh, hoeft niet bang te zijn dat wij niet durven. Zal. Uh, de hoofdzaak is dat die parachutenschipaarten speelt. Hè? De rest kan me volmaakt gestolen worden. Als dat krenk maar open gaat. Uh, toch een beetje de zenuwen, niet? Precies wat je nodig hebt. Als je je maar goed afzet, ben je zo buiten. En geen paniekstemming wanneer de shoot na het gaan nog eventjes in elkaar klapt, hè. Dat doen ze allemaal. Is niet speciaal voor jullie uitgevonden. Nou, nee, is het nog niet zo ver. Net als bij de tandarts. Zalig, ja. Dat vervloekte wacht is nog het ergste. Nou, opgelet. En dan komen we straks in een snackbar bij elkaar, hè. De eerste sprong kost altijd een rondje, dat weet je hopelijk. Daar hebben we geen. Springerdekker. Go. Nou, we zien hoe het gaat. En de volgende? Go! Vooruit, Mike. Beetje vlugger. Go! De anderen willen er ook uit. Daar! Daar gaat er een. En de parachute is al open. En weer een. En nog een. Die zij glanst in de zon prachtig gewoon. Zeg het, man, er komt weer aan de beurt. Als hoeveelste? Hé, hey, Floyd, wat is er? Ach, oh, niks. Ja, maar ik. Het uh, is alweer over. Als hoeveelste? Ik, ik weet het niet. En de volgende, go. En go. En go. Nou jullie beiden, nergens aan denken. Gewoon springen, go. En nou jij, go. Hier wel, oh my Hey Gypsy, wat zie jij eruit? Frisse lucht, zie je goed doen. Volgende keer gaat u mee, zonder parachute. Ik ben benieuwd wie er beneden is. Bij de even hoe die met is, wil je? Go. En de volgende, go. White, hoe dik was, moet ik vanmiddag achter te voren te springen. Wat wordt die flauwekul? Wil u tot het laatste zien? Moet wat de lach hebben onderweg. De met jou, go. En de volgende. Pluggen, Jack! Het lijkt wel een drijfjacht waarvoor die verdomde haast altijd. Hé, letspraatjes, go! De volgende, Lockwood, jouw beurt. Zit die wagen beneden? Is voor mijn meisje. Vliegt er net toe. go! Pedal op weg! En de volgende? Ook is de reden, ouwe? Niet? Des te beter, go! Jullie vijf de laatste, kom op! Go! En go! En go! En jullie twee als achterliggers, Go! En go! <coughs> Zo. Nou, dat is het dan voor vandaag. Ja, sir, alle springt eruit. Het ging gesmeerd. Ook met die twee nieuwelingen. Had niet anders verwacht, Harris. Geef door, zodra de lijnen binnen zijn. Ben al bezig, sir. De helft is al boven. Hé, wat nou? Iets niet in orde, Harris? Een van de lijnen schijnt ergens vast te zitten, sir. Kan niet. Die reiken toch niet tot de staartvlak of het achterwiel? Die kan hoogstens met andere lijnen in de knoop zitten. Nou, dan is er nog maar één buiten, sir. En beweging in te krijgen. Kunnen we niet buiten laten hangen, hè? De deur kan zo ook wel dicht. Liever niet. Is tegen de voorschriften. De majoor is daarop betrapt bij de landing. Trek je dikke buik in, Harris, en ga in de deuropening liggen. Ik er moet achter te komen zijn waar die lijn vast zit. Niet bepaald fijngevoelig, die opmerking van u, sir. Als u eerst maar eens op mijn leeftijd gekomen bent... Je hebt meer beweging nodig, dat is alles. Dit is een goede gelegenheid, dus vooruit. Ja, nou, niet van schommelen, sir. Ik hang er tot mijn aanval uit. En over 14 dagen ben ik jarig. Ja, maak dan nou maar voort, Harris. We willen naar beneden. Nog een klein afscheidsvuifje voor de boeg. Ja, is goed, sir. Ik lig al. Het winderige bezigheid. Ja, niks te zien, hè? Ja, ik moet me nog verder uitwermen. Goeie ganade! Wat is er? Nou, zeg dan op wat het is voor een donder! Wat is er, Harris? Er hangt er ietsje onderaan. Zijn chute is niet open gegaan. Wat? Niet open gegaan? Hoe kan dat nou? Snelheid minder, sir. Het houdt u niet uit. Geen mens houdt het uit. En dit dan alleen, als die breekt. Is de chute helemaal dicht? Nee. gedeeltelijk open. Wie is het? Dat kan ik niet zien. Hij gaat telkens op De Meestal hebben zijn rug naar me toe. Hij probeert de lijn te pakken te krijgen. Ja, ja, nou herken ik hem. Het is Lockwood. Wie lock is het? Direct naar achteren, Lobster. En neem Anne Wright mee. Jullie moeten Lockwood weer naar binnen trekken voor het te laat is. Voor alle zekerheid stijg ik langzaam naar duizend meter. Geef nog maar minder gas. We moeten langzamer worden, veel langzamer. En niet de grote vliegcorrecties, anders slaat hij tegen de romp. Ga nou toch en zorg voor Lockwood. Navigeren kan ik alleen wel. Meekomen, Enright, Laat die knoppen maar schieten. Lockwood hangt onder de kist. Zijn chute is niet open gegaan. Goeie hemel. Ik kom, sir. Vlucht dan. Al geprobeerd, Harris? Ja, sir. Maar die lijn is te dun. Lockwood weegt met zijn 170 pond in die luchtstroom tien keer zoveel. Laat dat samen proberen. Pas op dat u er niet uitgezogen wordt. Houdt u zich eerst vast. daar iets. Ja. Vooruit en right. Meetrekken. Ja, ik heb hier geen plaats, sir. Ik kan nergens staan. Kniel maar op mijn rug. <truimert> Hebt u de lijn? Harris ook? Ja, sir. Maar... Trek hem dan. Ja. Ja, ja. En nog eens. Ja. Doorzetten. Ja. Hoe is het, Harris? Het ja, helpt niet veel, sir. De luchtstroom is te sterk. En die lijn is te dun. Die is zo glad als spek. Die glijdt gewoon door je vingers. Goeie garade. Wat is er met Lokwood aan de hand? Hij ziet helemaal blauw. Is het helm? Die stomme helm. De wind komt eronder. Nogal wie is dat die kinderen in mijn burgt? Lockwood, weg met die helm! Lockwood, gooi die helm weg! Eindelijk hier is hij kwijt. Gelukkig, nog even naar de was gestikt. We ja, gaan nog eens proberen. Het moet lukken. We moeten hem binnenkrijgen. Dat zijn er toch drie meter? Kom op. Ja, ja, ja. <tie> ja, ja. Ik woon dat van fout maken, sir. Ja. Op de duur houdt die dunne lijnen niet. We moeten Lockwood eerst zien te beveiligen. Terwijl de wind hem intussen eens adem afsnijdt. Ja, Lockwood is taai. Die. die houdt het uit. Hoe wil je hem dan beveiligen? Als Enright nou drie lijnen pakt en er een vier omheen knoopt, het moet zo dik als touw worden. Ja. Dan kun je je beter vasthouden dan zo'n zo, zo dunne geval. 1, 2, 3, 4, 5. omheen, hoor. Gaat ze Zo. Alsjeblieft. Zo. Alsjeblieft, als, hij hem... als hij hem nou wat te pakken krijgt. Ja, geef maar hier, sir. Ik gooi hem toe. Ach, mis. Nog een keer. Hij snapt wat we willen. Nog eens. Een ja. Beetje te laag. die vervloekte luchtvervelingen van die propellers. Weer mis. Maar het moet lukken. Ja, ja, hij heeft hem. Ja, ja. ja. Op het nippertje. Ja, zeker niet. goed is een taaie. Die verlies toen gaat niet zo positief. positieve. Goed zo. Bind de touw om je middel. Mooi zo win. <laughs> nou kan je niet meer wegzeilen. We halen je binnen. Leken maar. Doe maar. Doe maar. Trekken. Trekken. Hij komt. Ja, ja. Ja. Ja ja. Trekken. Trekken. Wat, uh, We zullen hem hebben. Ja. Het halve touw is al binnen. Nog een stukje. Ja. ja. En nog een. Lockwood. We krijgen je boven, jochie. Volhouwe. Grijp de land, Als je dit bij je bent. Je moet meedoen! Je moet moet, moet vasthouden! Alleen redden we dit. Kijk eens, wat zeg je daarvan? Hij grijnt als ze onder de les wakker schudden. <laughs> Nog een metertje en dan kan ze vastklampen. Ja, dat, ja, maar, ja dan, dan, dan, dat zal een feest worden als we weer beneden zijn. Volhouden ween! Nog een paar seconden, tanden op elkaar. Je laat het toch niet af weten, vriendje! Ja. toch geen zweefvliegen. was zeker de verkeerde parachute. <laughs> Mooi zo, ja, dan Laat je niet op je kop zitten. Steek je hand uit en hou die anderen. Ja. Vasthouden, hoor je? Ja? Vasthouden. Ja. Makkelijk praten. Kom, Kom. er eens bij hangen. Ja. <gacht> Vasthouden, Lockwood. Ja. Niet loslaten. Ik krijg geen lucht meer. Trek me erin. Ja, ja. Ik kan niet meer. Ja, ja, ja. ja. Pak jij je met eerst, Enright. Ja, ja, ja. Ja, maar zo hou een van onze touw loslaten. Sleurt de wind er we weer naar beneden. Moeten we eens keren. Ja. Enright, opletten. Ja. Ja. ja, ik hou het niet meer. Dan lijn je om mijn handen. Niet loslaten, Herbert. Om gods wil. Ik kan niet meer. Dadelijk vlieg ik er zelf uit. Lockwood, hou je vast. Hou je vast. Ja. Het touw ontglipt me. Het bloed staat in mijn handen. Ik hou het niet. Ah. Uh. Wat? Wat kijkt je me aan? Ik was er bijna zelf uitgevlogen. Ja. Niemand die wat zegt, eruit. Ik dacht dat ik het bestierf. Het had toch menselijke gewicht? Doe nou maar. De lijnen hebben tenminste gehouden. Met die ruk. Dat moeten we zijn laatste kracht en zijn laatste adem genomen hebben. Wat mijn haar wel uit mijn hoofd trekken. Hij had al bijna vast. Toren aandringen 2056. Lieutenant Murphy, wilt u zich melden? Wat is er, mofa? Vraje geschiedenis daarboven, sir. Hoe is dat gekomen? Hoe moet ik dat weten? Geen idee. En geen tijd om erover te vikkeren. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Wie is het? Wayne Lockwood. Al geprobeerd hem binnen te krijgen? Hadden hem tot aan de drempel, maar het is niet te doen. De luchtstroom is veel te sterk. Kalm maar, sir. We redden het wel. Ja. Je vliegt toch met gedrosselde motoren. Wat is je snelheid? 140. Die is al aardig slap in zijn roeren. Nog langzamer vliegen, sir. Zo. U hebt als piloot wel eens waarde verantwoorden, maar ik geloof dat u nog kunt afzakken tot 120. 120? Bent u nou stapel? Moet ik ermee naar de kelder? Bedenk eens wat fatioenlijk slimmer... Toch proberen, sir. U zult zien dat het gaat. Oh, ja. U vliegt een tampeesje dat alles goed vindt. Moffai, ik doe je wat als ik beneden kom. hoofdzak is dat Lockwood dat er levend afbrengt. Wij pikken ons intussensuf dus wat we voor u kunnen doen. Hoeveel bezin heeft u nog? 40 minuten en dan moeten we naar beneden. Daar helpt geen blikseman. Moment, sir. Blijft u op ontvangst? Prototoren, sergeant Moffat. Ja, sir. Ik vragen. Luitenant Murphy. Maar Keating wil weten hoe het met de parachute van Lockwood staat. Is er kans dat hij gewoon open gaat als de lijn gekapt wordt? Hoe kan ik dat nou weten? Moffa. Een deel van de parachute is door de luchtstroom uit de verpakking getrokken. Nee, dat risico is te groot. Die verantwoording kan ik niet nemen. Ik niet. Het heeft weinig zin om op te winden, sir. Ik zal het doorgeven. Major, risico wordt te groot geacht. Goed, zo. De majoor komt naar de toren. Ik roep hem op zodra hij hier is. Lopster. Lopster, hoe is het nou? Slecht. Lockwood lijkt me bewusteloos. En zolang hij buiten kennis blijft, krijgen we hem niet binnen. zal proberen of het nog langzamer gaat. Ik zit nu op een snelheid van 120. 120? En we vliegen nog recept van Moffa. Je mag je bij hem bedanken als het verkeerd afloopt. Nog genoeg druk op de roer, hè? Amper, maar ze doen het. Probeer het nog een keer, lobster. Misschien lukt het jullie dan toch. We hebben alles tegen. Te weinig ruimte bij de deur, de lijnen te dun en onze handen houden vellen hangen erbij. Los me dan af, dan ga ik naar achteren. Nee, nee, we zullen het eerst zelf nog eens proberen. Toren aan 113. Doorvliegen. Geen verlof om te landen. Niet lager komen dan 1200 meter. Kan u niet binnenloodsen. Sluiten. Toren, op 2356. Luitenant Murphy, welke snelheid hebt u nu? Geef me gewonnen, een Precies 120. Prachtig, sir. Ben blij voor Lockwood. Heb toch gezegd dat het een Tambesi was? En als we gekelderd waren? Zat er niet in. Verder nog nieuws? Lobster, komt Er valt er niets te beginnen. Wat nou? Kijk eens naar die meters. Alsjeblieft, moffa. temperatuur van rechtermotor loopt jankzinnig op. Die zuigers kun je wel afschrijven. Nou, dat heb je nog, die 120. Maar u vliegt in ieder geval nog. Kalm blijven, dus. U kunt Lockwood geen hulp meer verlenen. Nee, voor de duivel, nee. Kom dan boven en bekijk onze handen. Er zit geen vuil meer op. Geloof ik wel, sir. En als we het nou eens anders proberen: boven de zee. Zo laag mogelijk en dan de lijn kappen in de buurt van een boot. De kustwacht is zo gealarmeerd. Geen denken, aan. Water is bij 120 kilometer zo hard als beton. Kan ik wat net zo goed op de startbaan laten smakken? Goed, sir. U bent de commandant. U moet beoordelen wat u verantwoorden kunt. Ogenblikje, dan komt de major. Wie heb je daar? Murphy? Ja, sir. Geen manier. Hoeveel benzine heb je nog, Murphy? Met de reserve mee voor ongeveer 30 minuten, sir. Mooi. Ik heb een plan. Maar wil eerst weten wat Gilmer ervan zegt. Blijf op ontvangst. Ik meld me zodra Gilmer geland is. In orde, sir. Het spijt me dat we hier niet meer voor Rockwood kunnen doen. Hebben we hebben werkelijk alles geprobeerd. Ik heb ik niet anders verwacht? Sluiten. Moffa, waar zit die Gilmer ergens? Ik heb hem nodig. Ik ben al bezig, sir. Circuit hier vlak in de buurt. Onmiddellijk landen en direct bij mij melden. Oké, okay, sir. Ik loop hem vast tegemoet op het veld. Uh -huh. Ja, wat komt u hier doen? Hier is Fort Richardson, de verloofde van Lockwood. Maar joh, wat moet er nou gebeuren? We zijn bezig, met Richardson. Leeft hij nog? Hij leeft nog en we doen wat we kunnen. Dat, dat houdt geen mens uit. Hij houdt al een half uur. En als u ons ophoudt, dan duurt het nog langer. U loopt ons alleen maar in de weg. Toe, kom nou, Floyd. Dan hoor je zelf hoe eraan gewerkt wordt. Als er zo van overtuigd dat er niets gebeuren komt. En dacht u dat het mij koud liet? U moet u beheersen en ons met rust laten. We kunnen u nou werkelijk niet gebruiken. Ah, daar is Jillmer. sir. Hoe lang kan Murphy nog boven blijven? Twintig minuten. Misschien iets langer. Ben je bereid om meteen weer te starten? Tuurlijk, sir. Lockwood is buiten kennis. Hij moet op de vleugeltip terechtkomen en opgetild worden. Dat ze hem bij de deuropening kunnen aanpakken. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is levensgevaarlijk. Maar de enige mogelijkheid... Ik kan je hiertoe geen bevel geven, Jelmer. Niet nodig, sir. Ik start meteen. Dan ga ik mee. Dit werkje luistert tot een millimeter. En daarvoor moet je met z'n tweeën zijn. U, sir? Geen sprake van. U bent getrouwd. U hebt. Juist daarom. Kom mee. Instappen. Machine bijgetankt? Klaar voor de stad, sir. Stap je in, majoor. Uw parachute, sir. Dank je. Toren aan Gilmer. starten. Toren aan Bluebird, u moet wachten. We hebben hier alarmtoestand. Gaat u naar 1000 meter en wacht tot ik u binnenhaal. Sluiten. Toren aan 2356. Luitenant Murphy, luitenant Gilmer is gestart, sir. Houd uw koers 210 aan en voer uw snelheid wat op als Gilmer onder u hangt. Het zal er een demonstratie worden, sir. Succes! Daar gaat-ie, sir. Recht voor ons. Jongen, wat vliegt hij onrustig? Er valt me niks. Nee. Dagoon schijnt nog steeds met de kennis te zijn. Hangt ook al een uur in het zocht van de machine. Kijk, hij beweegt zich. Ja. Onze straalmotor, gerukt. Ja, werkelijk. Hij wil een teken geven, maar nee, hij heeft er de kracht niet naar voor. Als hij zich niet kan vastklampen, wordt hij van het draagvlak gezogen. Het komt nou helemaal op jou, Angelma. Jij bent de enige die ik er toe vertrouw. Kom, laat zien wat je kunt. Ik heb nog te veel snelheid, maar er valt niet veel meer te drosselen. Als u dan wilt trimmen, sir, want we worden beslist op zwaar. Murphy trekt nog wat op. Ja, hij heeft begrepen waar het om gaat. Nee, nee, hij moet niet meer optrekken. Dat gaat ten koste van Wayne als hij optrekt. Nou, ik geloof dat we het kunnen riskeren. Ja, hoogte oké. Okay. Nou, kom maar langzaam dichterbij. Iets meer naar rechts. Ja, oh, stop. Niet te veel. Ja, houden zo. Prima. vleugeltip... Zit precies onderlokhoed. Ja. Nou, langzaam optrekken. Ja, nog wat. Nog een beetje. Ja. Ja, hij ligt erop. Vasthouden, Wayne Vasthouden. Klampje vast. Met je handen. Met je tanden, als je me niet loslaat. Hou vol tot het uiterste, ouwe jongen. We moeten het halen. Ja, je meer gas. Ja. je maar. Ja. Ja, ja. Nog Even. Nou, langzaam optrekken. Ja. langzaam op. Ja. De tip is al vlak onder de deuropening. Optrekken. Optrekken. Ja, heel zachtjes. Neem nog een toe, hij af. Hij kan zich niet meer houden. Zijn benen steken al over de vleugelrand. Wie doen, wie doen, gereden. Uh. Ja, daar gaat hij. ik was er al bang voor. Wegwezen maar. En opnieuw aanvliegen, hè? Die ja. vervloekte luchtwervelingen van de propellers... tegen zo'n storm ben je machteloos. Het enige wat we moeten hebben is een beetje geluk. Voor een dom klein beetje geluk. Hij was er bijna, Jan. Hij stak zijn arm al half uit om te grijpen. Lapster en Helens gingen half uit de machine. En een belachelijk stukje nog. Ik draai weer bij, sir. Die ruk moet vreselijk geweest zijn. Hij is weer bewusteloos. Opgelet, sir. We vliegen in. Ja. Nou. Rechts. Naar rechts, naar rechts, ja. Beetje meer. Beetje, ja. Gas. Nou, draait op. Ja. Ja, ja, ja, ja, Ja, vleugel tipt er precies onder. Optrekken. Ja, hij ligt er weer op. Hier in de hemel, laat dit nou luk. Hoe staan we ervoor, sir? Slecht, jammer. Hij glijdt telkens weer weg, het geen vin, is hulpeloos en willoos. Uitgeteld. Door aan luitenant Silmer, Murphy moet landen. Komt u niet binnen zijn buurt, anders brengt u zijn machine in gevaar. Herhaal het. Begrepen, ik ga landen. Moffa, laat onmiddellijk een schuimbaan leggen voor de kids van Murphy. Begrepen, sir. Als u dan wilt landen. ik moet me met Murphy's machine bezighouden. We moeten naar beneden, Murphy. druk valt bijna weg. En de olietemperatuur rechts heeft het kritische punt bereikt. Als we nu nog langer wachten. Harris en klaar klaarmaken om te springen. Heb je het gehoord? Jij ook, lopster. Ik haal de landingsbaan waarschijnlijk niet meer. Jullie moeten eruit voordat de motoren het opgeven. En jij dan? Ik blijf tot de laatste seconde. Bij hem, naar buiten. Dat, dat kunt u niet menen, sir. Wij eruit en hier achter blijven? Geen denken aan, sir. Dit was een bevel. Begrepen? Al brengt u mij voor de krijgsraad, ik denk er niet aan u in de steek te laten. Luitenant Murphy, waarom landt u niet? Het is de hoogste tijd als u het nog wilt halen. Loop naar de Helmofa. Zeker landen als Lockwood nog onder de machine hangt. Weet u wat u van mij verwacht? U moet landen. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen voor de veiligheid van Lockwood. U krijgt nauwkeurige instructies zodra u aan de landing toe bent. Sluiten. Ik kan het niet, Lobster. Ik kan het niet. Ik kan Lockwood toch niet over het beton sleuren? Dat is moord. Die idioot van een moffa heeft makkelijk praten met zo'n voorzorgsmaatregelen. Ambulance, brandweer, kraanwagen, dokter en een geestelijke... Harris en N. stappen jullie uit. Ik blijf hier. Vooruit, springen, voeren te laat is. Over vijf minuten is de brandstof op. Ze doen het niet, Murphy. Je moet landen. Dat is je plicht tegenover de bemanning. Je moet. Moet ik lachwoed in koele bloeden vermoorden om mijn eigen leven te redden? Ik denk er niet aan, maar dat is toch waanzin? Het is jouw schuld toch niet? Morgen praat jij wel anders. Denk aan Korea, Murphy. ...toen je met brandende motoren bleef doorvliegen, omdat dat toen je plicht was. Jij hebt altijd je plicht gedaan en telt dat nou ineens niet meer? Goed. Ik zal mijn plicht doen, klopt Maar als wij beneden zijn, als het allemaal voorbij is... ...dan ruk ik mijn onderscheiding af en gooi ze de majoor voor zijn voeten. Attentie, luitenant Murphy. Let u goed op. Ziet u die lichte streep op de landingsbaan? Die zie ik, ja. De brandweer heeft er al laag schuim opgespoten. Daar moet u lokwoer op afzetten. Laat één man met een kapmes aan de deuropening staan. Zodra u met de cockpit boven de schuimbaan komt, laat u de lijn kappen. Begrepen, sir? Begrepen, Moffa. Zakt u niet te diep door, want als de wielen in de smurrie blijven hangen, kan ik de vlag met één halfstok hangen. Begrepen, sir? Begrepen. Dus nou hangt het helemaal van ons af. God geven dat de motoren het zo vervolgen En niet op het laatste moment mee uitgeven. En Wright, met je mes naar de deuropening. Lijn kappen op bevel, op de seconde. We grijpen ze. Daar heb je het. De stuurboordmotor geeft het op. Uit. dicht. schroefbladen in vaanstand zetten. Met één motor zullen we het ook wel halen. Natuurlijk, sir. Het is niet de eerste keer dat u met één motor vliegt. Corrigeert u de koers, anders mist u de schuimbaan. Goed zo. Zo gaat het. U haalt het. Hoogte 60. Neem het gas niet te vroeg terug. Op grondhoogte passen, sir. 40. Windstoten van bakboord niet onderschatten. Koers houden. Wielen zo lang mogelijk binnen laten. 20 meter boven de omheining. U moet het in één keer halen. Doorstarten is er niet bij. Hoogte 10, wielen uit, snelheid 110. Gas langzaam terug. Hoogte 6. Opletten en rijdt, daar komt de schuimbaan. Hoogte 4. En rijdt nog 50 meter. 20. 10. Ja! vrij, sir. Goed zo, Murphy. Even optrekken en vasthouden dat we het schuim niet raken. Gehaald! Laat maar doorzakken. We zijn op de grond. Gas weg. Murphy. Jongen, we hebben het gehaald. Gefeliciteerd, sir. Een feilloze manoeuvre. Op de centimeter nauwkeurig. Als hij geen zijwind gekregen heeft, dan is hij geland als in de schoot. Ik kan me voorstellen hoe jij je voelt, Murphy. Maar het is gelukt. Kom, veiligheidsgordel los en uitstappen. Hallo? Daar heb je onze jongens Portello, Dekker en White. Knap gedaan, sir, gefeliciteerd. Geen mens had kunnen denken dat het zo goed zou aflopen. Stap in, sir, we brengen u naar de majoor. Dankjewel, jongens. U bent de beste piloot die ik ooit gezien heb. Ja, we hebben het allemaal meegemaakt. Ja, geen mens die het u nadoet. Het is gewoon een wonder. Groots, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou maar hoe is het met Lockwood? Oh, dat is voor elkaar. Zal er wel even bij moeten komen natuurlijk. Nee, die je niks hoor, Lockwood. Die kwam op zijn rug terecht. Had niet mooier gekund, hè? Bovenop zijn parachutes op een kussen. Ja, en toen een flinke glijpartij. Maar het beton is die niet geraakt. Geen schrammetje wil ik wedden. Nog een pink van Nou, laten we het hopen. Instappen, sir. We gaan naar de manier. Vrekt nou eens een ander gezicht, Murphy. Zeg dat je daar straks niet voor whisky? Ik die mofa niet bestellen wou. Alweer vergeten? Oh, ja. Nou, voor mijn part twee, hoor. Kan me nou niks meer schelen. Mooi zo. Toestel weer afgevangen. Zo beval je me beter. Ach, ik wou dat ik jouw beheersing had, Jan. Hoezo? Een piloot mag toch geen zenuw hebben? Dikke huid aanschaffen, vriendje. Moet je maar kunnen, hè? We zijn er, sir. Uh, de is op zijn kamer. Nou, laat je door de ouwe feliciteren, hè? dan zet ik de whisky vast koud. Tot straks, ja. Ja? Binnen. Hier ben ik, sir. Laat me je de handen drukken je feliciteren. Een compliment. Een ander had het waarschijnlijk laten afweten. Heeft anders niet veel gescheeld, sir? Onzin. Daar ken ik je te goed voor. Nee, eerlijk, sir. Toen ik de opdracht kreeg om te landen... ...was ik vast van plan om mijn uniform uit te trekken als lukboed eraan gegaan was. En had dat iets aan de zaak veranderd? Dat niet. Hè. Maar een bevel om een mens op die manier aan zijn eind te helpen... dat zou maar geen tweede keer moeten gebeuren. Je hebt het meesterlijk klaargespeeld, Mafie. En juist dankzij die opdracht en jouw vaardigheid... is Lockwood heel huis beneden gekomen. Hm. Toen hij dan net even bij kwam, glimlachte hij alweer tegen zijn meisje... Ja, nou alles wat ze doorgestaan heeft, was ze gewoon in de zevende hemel. Ze moet een hel hebben doorgemaakt, zo. En hij niet zoveel minder, hoor. Ja, jongen, de hel ligt nog eenmaal niet ver van de hemel. De hel ligt niet ver van de hemel. Dit was een hoorspel van Frits Meuglich. Wayne Lockwood was Frans Somers, Dagger, Joop Doderer. White, Tom Hacker. Portello, Paul Deen. Floyd, Nora Boerman. Gladys, Fesi Ronen, Major Keating, Jan van Ees. Murphy, Jacques Snoek. Lobster, Paul van der Lek. Gilmore, Han König. Harris, Johan Schmitz. Moffa, Johan Tesla. Anne Wright, Dries Krijn en parachutisten Hans Veerman en Donald de Marcas. Vertaling en regie, Leon Povel.